10 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Bij de Turkse aanval van gisteren op de Koerdische PKK in Irak... zijn 45 strijders gedood, zeggen Turkse militaire bronnen. Turkse gevechtsvliegtuigen vielen 18 doelen aan in het noorden van Irak. Er zouden onder meer munitiedepots en schuilplaatsen zijn geraakt. De aanval was een reactie op de zelfmoordaanslag van zondag in Ankara. Daarbij vielen 37 doden. Het Russische leger is begonnen met de terugtrekking uit Syrië. Op de Russische televisie zijn beelden te zien van militairen die spullen in een transportvliegtuig laden. Gisteren zei president Poetin dat zijn land zich terugtrekt uit Syrië omdat zijn doel is bereikt. Hij zei niet of alle luchtaanvallen nu ook stoppen en of er nog militairen in Syrië achterblijven. De Russen begonnen een paar maanden geleden met het bombarderen van doelen in Syrië... Het Russische leger viel niet alleen IS-strijders in het land aan... maar ook andere vijanden van het Syrische regime... om president Assad te helpen. De familie van Michael Jackson verkoopt de muziekrechten... die de popster zelf heeft gekocht in de jaren 80... weer terug aan platenmaatschappij Sony. Het gaat onder meer om rechten op muziek van Michael Jackson zelf... de Beatles, Marvin Gaye en de Rolling Stones. Michael Jackson kocht de muziekrechten in 1985... voor ruim 40 miljoen euro... De Jackson-familie bezat de helft van het bedrijf... en verkoopt dat aandeel nu voor zo'n 675 miljoen euro aan Sony. De Nederlandse hersenbank is een campagne begonnen... om donoren te werven onder psychiatrisch patiënten. De hersenen van deze patiënten worden na hun dood gebruikt... voor wetenschappelijk onderzoek om de behandeling te verbeteren. Bij de hersenbank staan nu bijna 900 psychiatrisch patiënten geregistreerd... Deze donoren zijn vaak jong en het zal nog lang duren voor hun hersenen beschikbaar komen. Om over tien jaar genoeg materiaal te hebben, moet het aantal donoren groeien tot 9000. Het weer nog in het noorden bewolkt met lokaal wat motregen. In het zuiden nog opklaringen, maar ook daar langzaam meer bewolking. Vanmiddag vanuit het noordoosten weer opklaringen en het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB.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 Heerlijke muziek op deze zonnige zondagmiddag. Zo wordt op zondag mei tot aan 5 uur vanmiddag. Leuk dat jullie allemaal luisteren trouwens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 Just won't like her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 Nee, de nederpop heel erg in uh, hier in Nederland. Dat nou, je toontje lager en uh, Frank, uh, Frank, boeien en uh, noem maar op. Een toontje lager, hoor, die is juist met... Ik heb stiekem met je gedanst. We het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En je kan onze website bezoeken inderdaad via www.zfmzandvoort.nl en wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes meeluisteren naar CFM... dan kan je ook de CFM-app downloaden. Zoek even onder ZFM Soul Food in de Play Store, App Store of de Windows Store.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 It is shaggy. Ik ben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 Ja, ik wil het toch even weten, Albert Jan. Op hoeveel procent zit je telefoon op dit moment? 45 of niet? Ik heb het opnieuw aangesloten. Hij zit nog steeds, hij is stabiel. 59 59 procent, nou, de, die doet het gewoon niet meer. Hè? Gewoon maar in, in, in de, in de vadersbak, dat ding. Met een s 7 hoor. Met een S7. De, ik. S7 het zijn al vooral vijf. We gaan het doen, het dier van de week. En deze week is het Dolly. Al razend populair dankzij de CFM-app.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 Tina Martin op de radio. En uh, jij liet mij vallen. Ja, wat een succes singles zeg Albert-Jan. Wat, wat een tekst, hè? Een Ongelooflijk. Een tekst. Willem Bruijs die luistert ook trouwens. Hey en Willem, goedemiddag. Willem. Welkom terug. And Welkom terug. And you know, the, we'll and the, the worst is yet to come. But we'll be and stay young. This I know. This I know. She told me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 De Thai en nu komt hij Pia Ja. kwam dankzij een slotronde van 63 nog wel dichtbij... maar strandde op 271 slagen. De Belg Thomas Pieters, vorig jaar volgens het winnaar van het KLM Open... eindigde als derde. Tot zover het sportkort. Wat een mooi weer, hè, vandaag in South Heerlijk en dan in de file staan, hè, dat hebben we ook gehoord.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 But I...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 Te huilen, jouw huis om in te schuilen. wat ik wil, lijkt zo ver weg. De we zonde van de tijd, maar wisten wij toen veel? Ja, nog we waren net 18. En we hadden nog niet veel gezien. We deden alles samen.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 Ja, zo zo'n gedicht van de dag, de stromen de reacties weer binnen. Hè? Ja, ik krijg, ik krijg, ik krijg allemaal steunbetuigd. Ja, nee, gaat het nou goed met je? Ja, met mij wel. Ja.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 Zit deze uitzending er alweer op, Abitjan? Ja. Ja, het is weer uh, voorbij gevlogen, hè, ah, En volgend weekend is nou een geweldig weekend. Uh, ja, voor... ja, mooi, hè? Enorm. Circuitrun, en dus worden... 30 van Zandvoort. Uh, noem uh, maar op. Zandvoort, Katwijk, Zandvoort, uh, mountainbikers. Dus, uh, nee, genoeg te doen. Vijf evenementen, hè? Ja, vijf sportevenementen. So. Sport Oké, okay, nou, ja, we zeggen bedankt voor het luisteren, toch? Dat zeker, dat zeker. <laughs> zaterdag zijn we er weer. Ja. En dan ja, in een, een natuurlijk afgeladen zandvoort. Want niet alleen de deelnemers, maar ook toeschouwers. En het als mooi, als weer meewerkt, weer zo'n heerlijk weekend... als dat we dit vandaag hebben gehad. Zo is het. Dankjewel Albert-Jan. En bedankt uh, luisteraars. En uh, volgende week, dan zijn wij er weer. Mm. Tot dan. Dag. Doe doei, Tot volgende week. Doei, doei. Tot volgende week